7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Legeroperaties in Syrië gestaakt, zegt president. PVV-europarlementariër weg na verkeersongeluk met drank op. En grimmige protesten tegen pausbezoek aan Spanje. <middels> De Syrische president Assad heeft gezegd dat het leger en de politie alle operaties tegen demonstranten hebben beëindigd. Hij deed dat tegen VN-chef Ban Ki-moon, die hem had gebeld om zijn zorgen te uiten over het buitensporige geweld. Zo vielen in de havenstad Latakia tientallen doden bij beschietingen door tanks en marineschepen. Ban Ki-moon eiste dat het geweld zou stoppen, waarop Assad volgens de VN zei dat alle operaties al zijn gestaakt. Naar het geweld van de afgelopen maanden in Syrië komt mogelijk een onderzoek van het Internationaal Strafhof. De VN Mensenrechtenraad gaat daarop aandringen. Zijn volgens de raad genoeg bewijzen dat er ernstige schendingen van de mensenrechten zijn gepleegd bij het neerslaan van de anti-regeringsprotesten. PVV'er Daniel van der Stoep stapt uit het Europarlement. In een persverklaring zegt hij dat hij gisteren een verkeersongeluk heeft veroorzaakt onder invloed van alcohol.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 Paus Benedictus komt vandaag aan in Madrid en blijft vier dagen. Zijn bezoek is in het kader van de Wereldjongerendagen... waar naar schatting een half miljoen katholieke jongeren op afkomen. Turkije heeft voor het eerst in een jaar weer over de grens luchtaanvallen uitgevoerd op de PKK. Met gevechtsvliegtuigen werden in Noord-Irak... verschillende bases van de militante Koerdische beweging gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor een aanslag van de PKK gisteren in het zuidoosten van Turkije... Daarbij kwamen elf Turkse militairen en een lokale bewaker om het leven. Direct na de aanslag zei premier Erdogan al dat de daders ervoor zouden boeten. In totaal zijn de afgelopen maand al meer dan 30 Turkse militairen gesneuveld... door toenemend geweld van militante Koerden. De Indiaanse anticorruptieactivist Anna Hazare kan doorgaan met zijn hongerstaking. Dinsdag werd hij samen met 1200 medestanders gearresteerd... toen hij in een park in New Delhi aan zijn actie wilde beginnen. Duizenden woedende aanhangers van Hazare gingen daarom gisteren de straat op. Hazare mocht de gevangenis uit, maar hij wilde dat pas doen... als hij ongestoord aan zijn hongerstaking kon beginnen. De politie in New Delhi heeft nu beloofd... dat hij de komende twee weken actie mag voeren. Met de hongerstaking wil Hazare bereiken... dat de regering van India een strengere anticorruptiewet aanneemt. Shell zegt dat er vrijwel geen olie meer stroomt uit het lek... in een olieleiding in de Noordzee. Wel zegt de oliemaatschappij dat het lek op een lastige plaats zit... Het olielek op een productieplatform bij Schotland werd een week geleden ontdekt. Inmiddels is een hoeveelheid van 1300 vaten in zee gestroomd. De gevolgen lijken mee te vallen. Na overleg met de Schotse regering heeft Shell meer openheid beloofd over het lek. Daarnaast wil de oliemaatschappij het eigen inspectiebeleid aanscherpen. Nog dit jaar wordt de 7 miljardste aardbewoner geboren... staat in een rapport van een Frans demografisch instituut. De bevolkingsgroei komt vooral voor rekening van Afrika... waar vrouwen gemiddeld vijf kinderen krijgen... De groei van de wereldbevolking neemt wel af. Tegen het eind van de eeuw zal de bevolkingsgroei helemaal zijn gestokt. Dan wonen er volgens de onderzoekers een kleine 10 miljard mensen op aarde. FC Barcelona heeft de Spaanse Supercup gewonnen... ten koste van aartsrivaal Real Madrid. Na de 2-2 van vorige week werd het nu, na een wedstrijd vol tumult, 3-2. De grote man bij Barcelona was de Argentijn Messi... met twee doelpunten en een assist. De winnende goal maakte hij drie minuten voor tijd... In de blessuretijd gingen veel spelers met elkaar op de vuist en vielen drie rode kaarten. Het is de elfde prijs voor Barcelona trainer Guardiola. Daarmee heeft hij het clubrecord van Johan Cruijff geëvenaard. Het weer vanochtend afwisselend zon en wolken laten toenemende bewolking en buien... die plaatselijk stevig kunnen zijn met onweerhagel en windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noorden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden van het land. Morgen eerst een enkele bui, later droog en bij wat zon wordt het 18 tot 22 graden. Het weekend is droog en zomers warm, met zondagavond regen- en onweersbuien. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is vijf minuten over zeven. Het KLPD zoekt getuigen in het onderzoek naar de snelwegschutter... Al 27 mensen hebben aangifte gedaan. En we gaan naar Spanje, waar gedemonstreerd is tegen het pausbezoek. Strak, straks spreken we NOS-collega Stef Heeman vanuit Spanje. En we beginnen met Turkije. Turkije heeft gisteravond met vliegtuigen doelen bestookt... van de militante Koerdische beweging PKK in het noorden van Irak. Het was de eerste Turkse luchtaanval in het noorden van Irak in ongeveer één jaar tijd. Correspondent Bram Vermeulen, waarom nu deze aanval, Bram? Die bombardementen van afgelopen nacht zouden een vergelding zijn... op een bloedige aanval van die Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Gisteren, elf soldaten kwamen er om het leven toen ze op landmijnen liepen... en vervolgens met raketten... ...werden bestookt. Uh, premier Erdogan die had het eerder al over een groot offensief... ...dat hij aankondigde tegen de PKK... ...en dat die zou beginnen na het einde van de ramadan... ...de vaste maand die uh, eindigt uh, aan het eind van deze maand. Maar ja, door die aanslag, door zoveel doden... ...elf doden onder soldaten en dan ook nog een uh, lokale medewerker... Ja, uh, ...heeft de regering die vergelding moeten vervroegen... ...want anders dan lijkt je machteloos ten opzichte van dat soort geweld. Uh, en daar, dat kan een Turkse regering... zich gewoonweg niet veroorloven. Zoals is, is althans de, de uitleg op het moment. Ja, zo'n luchtaanval hè, van de Turken... in Noord-Irak. Kan dat zomaar in een ander land? Ja, toen de premier dat werd gevraagd uh, gisteren... zei hij, luister, daar praten wij niet over. Dat doen wij gewoon. Uh, het is ook niet voor het eerst... dat Turkije dit soort operaties uitvoert... boven Irak. Uh, vorig jaar zomer gebeurde dat voor het laatst. Maar dat gebeurt... Al jaren zo. Soms trekken de Turken daar zelfs met grondtroepen naar binnen. Uh, de Iraakse regering klaagt er wel eens over, maar dat is eigenlijk meer een, een formaliteit. Dat wij ze spreken over het is onze soevereiniteit. Het kan toch niet zomaar? Maar om heel eerlijk te zijn, interesseert het Baghdad niet echt wat de Turken daar nou precies uitvoeren. Uh, de Turken zijn zeer goede handelspartners, zowel met de regering in Baghdad als de regering van de een zeg maar, semi-autonome Koerdische regering van Noord-Irak... en uh, zij geven eigenlijk Turkije de vrije hand... om dat deel van Noord-Irak als een achtertuin te beschouwen. Ja, die aanslag van de PKK, waarbij elf Turken uh, omkwamen... wat, ja. wat, wat wilde de PKK nou met zo'n aanslag bereiken? Uh, daar is uh, op het moment in Turkije de meeste discussie over. Het is heel opvallend dat uh, de PKK die aanvallen pleegt. Net nu het Turkse leger in een enorme grote crisis verkeert. Misschien herinner je nog dat de hele legertop uh, deze maand is opgestapt uh, En vervangen door zeg maar, hervormers binnen het leger. Dus dit zou nou juist het ideale moment zijn geweest voor Koerdische politici om zaken te gaan doen met... De regering in Ankara bijvoorbeeld over politieke hervormingen, over meer rechten voor de Koerden. Maar in plaats daarvan kiest de PKK, de militante beweging, nu voor het opvoeren van dat conflict. En daarmee versterk je eigenlijk de hand van het leger, eigenlijk de hand van de generaals in de politiek van Turkije. Sommige communisten hebben al geschreven dat het enige doel van de PKK nu lijkt te zijn. Gewoon handhaving van die strijd met het leger. Want alleen in die chaos, alleen in die onveiligheid... kan het... Een organisatie als de PKK zegenviering kunnen ze bijvoorbeeld doorgaan met hun handeltjes in drugs, in wapens. Dus de strijd lijkt nu een doel op zichzelf geworden. Ja, hoe, hoe sterk is die PKK nog? Ja, daar, daar lopen de meningen uh, over uiteen. De uh, meeste mensen zijn het over een waarschijnlijk nog zo'n 2000 mannen zich ophouden in die bergen, vooral dus in het noorden van Irak... Langs de, langs de grens met Turkije, waar vandaan ze dan af en toe dit soort aanslagen eh, plegen. Gemiddeld leven die jongens, daar is onderzoek naar gedaan... niet langer dan een jaar of zeven eh, in die kamp. En dan komen ze uiteindelijk om in de strijd met het, eh, het Turkse leger. Veel Koerdische jeugd, is mijn eigen ervaring, heeft niet zo'n trek. Maar in die strijd, ze vinden wel dat de Koerden meer rechten moeten krijgen in Turkije. Maar je hoort toch ook dat ook zij... Liever een iPhone hebben ook zij. liever een flatscreen tv uh, in plaats van die bergen nog in te gaan. Maar het is opvallend dat deze aanval uh, nu komt op zeer verwarrend nieuws over de leiding van de PKK. De Turkse staatszender meldde dit weekend dat de, de grootste leider van de PKK die nog vrij rondloopt zou zijn opgepakt. In Iran. Dat bericht is later ontkend door Turkse en Iraanse regering. Uh, maar er is nog zeer veel schimmigheid over of die man inderdaad vastzit. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat deze aanslagen... een soort doodstrijd zijn geworden van een PKK die geen leider meer heeft. Bram Vermeulen. Het KLPD is hard op zoek naar getuigen. Die kunnen helpen in het onderzoek naar de snelwegschutter... die actief is in de omgeving van Rotterdam. Ruim 50 tips hebben tot nu toe nog geen aanhoudingen opgeleverd. Inmiddels zijn er 27 aangiften binnen... van mensen wiens autoruit gesneuveld is. Frans Zuiderhoek van het KLPD, het Korps Landelijke Politiediensten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 27 ruiten, daarvan zijn er dus gisteren twee bijgekomen. Heeft de schutter dan opnieuw toegeslagen? Nee, die aangiften die, uh, die vallen binnen die, die tien dagen. Uh, onder andere zondag zijn er ook nog twee aangiftes uh, binnengekomen. En dat komt omdat uh, dat via de regiopolitie uh, uh, wordt gedaan. En dan krijgen wij die aangiftes krijgen wij later binnen. Dus daarom is het getal omhoog gegaan. Maar niet omdat hij opnieuw heeft toegeslagen. Oké, okay. kan, kan het getal nog hoger worden, denkt u? Uh, ja, want er, zit, er hebben nog een aantal incidenten in de media gestaan... die bij ons nog niet officieel zijn aangemeld. Dus het kunnen nog meer ruiten gaan worden, in elk ja. geval. Zeg, Weet u al iets meer over hoe die schutter of schutters opereren? Nee, in eerste instantie hadden wij de indruk... dat er vanuit een rijdende auto uh, uh, werd geschoten... Maar dat hebben we iets bijgesteld omdat we niet uitsluiten dat er ook uh, vanuit de berm uh, wordt geschoten op auto's. U zegt vanuit een, eventueel vanuit een auto geschoten. Ik, nou heb ik uh, zelf geen, uh, geen luchtbugs of zo. Um, kun je auto rijden en schieten tegelijk of is dat iets waar je een handlanger voor moet hebben? Uh, beide. Nee, dat kan. Uh, je kan vanaf het stuur kan je schieten, maar ook voor iemand die ernaast zit uh, kan natuurlijk uh, schieten. Dat is wel mogelijk. Ja. Uh, u zoekt natuurlijk nog steeds mensen die uh, iets verdachts uh, hebben gezien. Uh, weet u inmiddels ook of het duidelijk één dader is... of zijn er verschillende mensen die uh, misschien wel kopieergedrag vertonen? En dat laatste, daar houden wij zeker rekening mee. Met name ook omdat uh, op een gegeven moment buiten het weekend uh, is geschoten. Uh, de andere incidenten vonden allemaal plaats in het weekend. En als uh, zo'n onderwerp uh, veel aandacht krijgt, dat merken we ook in andere situaties. Dan wil er we wel eens kopieergedrag uh, ontstaan en daar houden we ook zeker rekening mee. Um, waar moeten getuigen zich melden als ze iets zien? Ja, die kunnen zich, als ze zelf slachtoffer zijn, dan moeten ze eigenlijk direct 112 bellen. En met de auto op een veilige stopplaats gaan staan. Het liefst de locatie onthouden waar ze staan. Welke weg, hectometerpaal en welke rijrichting. En dan mag er eigenlijk niemand aan die auto komen. Dus ook de reparateur niet. Wacht tot de politie is en in ieder geval aangifte doen. En als zij later aangifte willen doen... dan kunnen zij contact opnemen met de politie in hun woonplaats. 0900 8844. En de die hebben we ook openstaan. Dat is 0800 ja. En mensen die anoniem willen melden kunnen terecht op 0800 7000. En, en nog een vraag. Kunt u? inmiddels al beschikken over beelden uh, die uh, langs, de langs de snelweg worden gemaakt. Van die camera's die er hangen? Nou, beelden langs de snelweg, uh, die worden niet opgenomen. Dat is, uh, is real-time beeld wat, wat ja. uh, bij Rijkswaterstaat binnenkomt. We hebben wel beelden ter beschikking gekregen van uh, twee bussen die zijn uh, beschoten. Uh, die beelden die worden nog bestudeerd, maar hebben nog geen uh, opsporingsindicatie. Goed, uh, we horen later meer van u. Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten. Dank u wel. Tot de dienst. Het is 13 minuten over zeven geworden. De regering Boutersen in Suriname doet te weinig aan de bestrijding van corruptie daar. Dat vindt Karl Breveld, parlementariër van de eenmansfractie van Doe. De partij heeft de strijd voor goed bestuur hoog in het vaandel staan. Hoewel president Boutersen bij zijn inauguratie een jaar geleden aankondigde... een kruistocht tegen corruptie te zullen beginnen... komt de corruptie nog te vaak voor. Een chuku. Steekpenningen is nog steeds een algemeen geaccepteerd begrip, zegt Carl Breveld tegen Wereldomroepcorrespondent Arme Boerboom. Uh, ik heb uh, juist de afgelopen week uh, veel contact gehad met een aantal ministeries... rondom een uh, zaak betrekking hebbend op grondbeleid. En dan merk je gewoon dat een uh, heleboel zaken niet goed zitten... en uh, dat inderdaad behoorlijk geschoven wordt met geld onder de tafel. Uh, het punt is dat dat helaas niet te bewijzen valt. Hè? Uh, maar je weet ook gewoon dat stukken worden achtergehouden... bepaalde dingen niet doorgaan, omdat er kennelijk geen geld op tafel komt. Een ander belangrijk ding is dat ik registreren... Regelmatig, als ik de agenda van, uh, van, uh, van het parlement krijg, van uh, ingekomen stukken, dan kom ik regelmatig tegen uh, de president van de Republiek de Suriname, de heer D.D. Boutersen, betreft presidentieel besluit aan de minister van Openbare Werken toestemming te verlenen tot afwijking van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding, de aanhuur van een drie ton pick-up. Al deze zaken... die gaat naar vriendjespolitiek. ...vervelend. Het wordt patronage. Hè? Je krijgt problemen als je dit soort dingen te veel krijgt. En in elke keer als we ingekomen stukken krijgen... ...hebben we altijd weer die uitzonderlijke uh, die ontheffing... Uh, ...van openbare aanbestedingen. Hoe meer je dat soort dingen krijgt, hoe meer kans op. En de regering heeft transparantie beloofd. De regering heeft kruisdag tegen corruptie beloofd. Nou, dan moet je dit soort dingen niet doen. Dan moet je niet elke keer ontheffen. Je moet gewoon openbare aanbestedingen houden. Het lijkt mij dat als de president president inderdaad een kruistocht tegen corruptie aan het voeren is... dat hij die dingen in place moet hebben. Er ligt al jarenlang een anticorruptiewet klaar... om behandeld te worden in het parlement. Deze regering is nu één jaar aan het bewind. Waarom is die wet er nog steeds niet? Nou, ik, weet, ik denk uh, in de voorgaande jaren uh, heb ik het vermoeden dat het een beetje onwil is hoor, van uh, parlementariërs om het inderdaad op de agenda te krijgen. Ik weet dat het ook in de, in de pijplijn zit om behandeld te worden. Net zoals maar waar van. is men dan bang voor? Uh, nou, ik denk dat men bang is natuurlijk voor uh, het feit dat uh, de beerput open gaat en een heleboel naar boven komt. Uh, Iedereen is er eigenlijk misschien wel bij betrokken? Ja, dat is het probleem. Er, de corruptie is een vervelend ding wat door alle ministeries, door alle politieke partijen heen loopt. En het maakt het heel erg moeilijk om behandeld te worden. Dat zie je ook bij het RGB-rapport. Waarbij inderdaad dan gezegd is: goed, oké, okay, je hebt de grondzaken. grondzaken. Ja, je hebt nu zeg maar, deze zaken aangekaart in een rapport. Maar laten we naar de 80 jaren teruggaan, vanaf 1980 laten we beginnen te kijken wie grond heeft gehad en wie dit heeft gehad en dat heeft gehad, etc. En dan gaan we tot hele vervelende ontdekkingen komen. Dus um, het is een moeilijke aangelegenheid. En uh, je zal toch ergens een weg moeten vinden om deze zaak aan te pakken. Pakken. Dus het lijkt mij dat de regering daarin veel meer, veel meer moet inzetten... om daadwerkelijk te komen tot een meer corruptievrije samenleving. Straks de radioroute. Verslaggever Roel Pauw op zoek naar de kansen van de verschillende crisis. En uh, we hebben geen verkeersinformatie. en uh, Dat betekent dat u lekker kunt doorrijden. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Ja, groot protest gisteravond uh, in de Spaanse hoofdstad Madrid... Mensen gingen de straat op omdat ze tegen het bezoek van de paus zijn. En hier en daar kwam het tot kleine relletjes met de politie. Dat was het geluid van uh, gisteravond in Madrid. Volgens de politie waren daar 5000 mensen. De organisatie uh, heeft het over 20.000 demonstranten. En die zijn vooral boos over de hoge kosten van het pausbezoek. De paus komt uh, vandaag naar Madrid, waar de wereldjongere dagen worden gehouden. NOS-collega Stef Heeman is ook in Madrid. Uh, Stef, hoe is die demonstratie gisteravond verder verlopen? Nou, De eerste twee uur verliepen uh, vooral uh, zeer vreedzaam en ludiek... Totdat de demonstranten in de Porta del Sol in het centrum van Madrid stuiten op Pelgrims... deelnemers van de wereldjongere dagen. Toen werd er over en weer gescandeerd en ook vooral uitgedaagd. En daar raakte de gemoeder al een beetje verhit. Uiteindelijk ging de stoet van die demonstranten terug naar het beginpunt... zoals de bedoeling was. Maar enkele duizenden bleven achter op die Porta del Sol. Bleven staan en de sfeer werd wat grimmiger. Er werden ook aan het einde van de avond blikjes en fles naar de politie gegooid...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 Want uh, pelgrims kunnen we tegen een zeer gereduceerd tarief gebruik maken van metro en bus. Schone en sporthallen worden ter beschikking gesteld om in te slapen. Uh, de sponsoren van die Wereldjongeren Dagen die krijgen weer belastingvoordeel. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van de beveiliging en het uh, schoonmaken van de stad. Ja, dus de, uiteindelijk draai je toch uh, een groot deel van de belastingbetaling daarvoor uh, op. Uh, en uh, de pauze komt dus vandaag uh, naar Madrid. Hoe, hoe gaat het programma eruit zien? Ja, om twaalf uur uh, landt hij op het vliegveld van Madrid...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 Dus heb je al iets gemerkt van extra beveiligingsmaatregelen? Dus sowieso is de beveiliging hier enorm. De politievakbond zegt dat het ongeveer 2,5 miljoen euro kost. Er zijn meer dan 10.000 agenten die op de been zijn. Dus Madrid is vergeven van de, van de politieagenten op dit moment. Stef Heeman vanuit Madrid. Het is tien voor half acht. De NOS-radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de verschillende crisis in de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week Roel Pauw. Het uh, telen van een tomaat of van een kamerplant is vandaag de dag... Uh, je kunt wel zeggen een uh, super high-tech proces, tenminste als het in de kas gebeurt. De Nederlandse tuinbouw is daar erg goed in, maar, maar je moet wel voortdurend bij de les blijven... want binnen de kortste keren loop je weer achter op de concurrentie... Nou, in Honselaarsdijk daar staat midden tussen de kassen demo-kwekerij Westland. Peet van Adrigem heeft die tien jaar geleden opgezet als een, uh, ja, als een soort kweekbak voor innovatie. Hier wordt het eten klaargemaakt voor de planten. Ja, in de loop der tijd hebben we natuurlijk eigenlijk heel goed kunnen uitvinden via proefjes ja. wat de plant exact nodig heeft. Nou, en dat, dat monitoren we 24 uur per dag. Dus we weten precies elk moment van hey, die plant eet dit op. Dan voegen we dit weer bij. Die en we... uh, elke plant heeft zijn eigen behoefte, vandaar dat je hier ziet recept 1, dat is ik weet niet voor welke plant. En dan recept 2. In die nodig kan er nog een beetje schoonwater ja. bij, een beetje zuur. En dat wordt dan via deze, via deze apparaten gedoseerd. Ja. Hele kleine klepjes. Hij het eigenlijk mee in de hoofdstroom. En die klepjes gaan steeds open en dicht. En op die manier bepaal ik precies hoeveel voeding die plant krijgt. Tien jaar geleden oogsten wij. Uh, 50 kilo tomaat per vierkante meter. Mm -hmm. En nu hebben we een beetje in de tuin 65 kilo. Serieuze apparatuur, een paar draaibanken. We hebben het gelukkig nou een keer opgeruimd. Want ja. vaak kan je hier niet eens binnenkomen van de rommel die op de grond Maar kunnen draaien, vrezen, boren. Om te kijken of wij, als we een idee hebben... of we daar ook direct een praktische oplossing voor verzinnen. Ja, ja. Ligt hier nog een werkstukje van u? Want ik begrijp dat u ook af en toe wel eens aan de machine staat te draaien. Ja, ook dit, voor, voor, ja, dit is gewoon een stukje profiel. Aluminium. Aluminium profiel, waar eigenlijk een rail uitgevreesd is. Om hier een led uh, armatuurtje van te maken. Want uh, ledlampjes, dat zijn de toekomst? Ja, op termijn verwacht ik daarvan dat je een hele goede lichtbron yeah. hebt. Yeah. Maar hoe pas je hem dan toe in de tuinbouw? Dat is natuurlijk een volgende ja, vraag. Ja. vraag. Want ja, het is wel leuk als je zo'n zo pitje hebt. Die armatuur die daar ligt is ook zo'n LED-lamp. Maar hij is oh, ook nog ja. watergekoeld. Want, oh. want de warmte zit namelijk niet aan de voorkant. Hij straalt het niet uit. Maar hij geeft het door naar de achterkant. Aha. En als hij dan te warm wordt, verbrandt hij zichzelf. Dus wij moeten waterkoeling aanbrengen in zo'n systeem. En die warmte kun je misschien ook weer ergens anders ja. inzetten? die warmte kunnen we weer eh, inzetten om eigenlijk de vochtigheid te verlagen. Dus effectief komen we dan al een stap verder. Alleen zijn er wel weer twee installaties die je daarvoor nodig hebt. ja. Dus technisch gezien zitten daar nog wel een beetje uitdagingen aan. En u heeft hier uh, lekker zitten knutselen aan uh, deze ja, lichtbak. Ja, dit is, inderdaad. Ja? <laughs> ja. Enige, we hebben ook enige elektronica-ervaring. Dus ja. inderdaad, uh, wij uh, zou kunnen zeggen, wij slopen alles. <laughs> om daarna uh, een product te krijgen waarvan je zegt, nou, dat kan ik in de tuin wel ook gebruiken. En wordt dit hem? Nee, nee, nee. Nou, het is nodig om tot de volgende generatie te komen. Ja. Maar inmiddels. Is die, gaat hij die meer lijken op die, die we achterin gezien bij hele kleine pitjes waar een waterslammetje erin loopt. Ja, zit het ketenluif dus. Aha. Nu draait, wat je nu hoort is de CO2-branden. Oké. Okay. Maar... Het is misschien een beetje gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar is de tuinbouw eigenlijk soms ook een beetje blij met een crisis? Want het nodigt weer uit tot nieuwe ontwikkelingen. Waardoor je een voorsprong houdt op de concurrent? De eerste reactie is natuurlijk gewoon helemaal waardeloos. E-hek, energiecrisis, allerlei crisissen die we de laatste jaren gehad hebben, zijn natuurlijk voor de, ja, als je die overkomt: van ja, je verdient geen dub. Maar als we nou kijken naar het effect ervan. Dus, uh, we zijn beter op milieu gaan letten, hogere producties, beter werk, mooier werk. Uh, dus is het natuurlijk steeds wel even, even schrikken. En zo verwacht ik ook dat deze eh, crisis voor een hele hoop mensen heel veel slapeloze nachten gaat opleveren. Ja. Want dit gaat echt eh, een aantal weken de kop kosten. kan je geruststellen, hoe pijnlijk dat ook is. Ja. Maar de sector als zodanig, en dat is een beetje lullig voor degene die dat dan natuurlijk overkomt. Ja, ja die wordt daar, ben ik van overtuigd, weer sterker van. De LOS Radioroute.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 President Assad zegt dat geweld in Syrië is gestopt en PVV-politicus weg na ongeluk met drank op. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorold Meegens. De Syrische president Assad beweert dat alle militaire operaties tegen zijn eigen volk zijn gestaakt. VN-chef Ban Ki-moon had contact met Assad opgenomen. Dat deed hij omdat hij bezorgd is over het buitensporige geweld tegen de anti-regeringsbetogers in Syrië. Toen gaf de president onder meer opdracht de havenstad Latakia met tanks en marineschepen te beschieten. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. De VN Mensenrechtenraad wil dat er een onderzoek komt van het internationaal strafhof. Bagger en Bergingsbedrijf Boscalis heeft in het eerste half jaar ruim 114 miljoen euro winst gemaakt. Ongeveer 8% minder dan vorig jaar. Toch is het bedrijf tevreden en spreekt het van een goed resultaat onder uitdagende marktomstandigheden. Poskalis wijst erop dat er in de baggerbranche minder werk is, maar dat in de bergingssector goed is verdiend. Turkije heeft voor het eerst in een jaar weer over de grens de PKK aangevallen. Met gevechtsvliegtuigen werden in Noord-Irak verschillende bases van de militante Koerdische beweging gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor een aanslag van de PKK gisteren in het zuidoosten van Turkije, zegt correspondent Bram Vermeulen.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 een zeg maar, semi-autonome Koerdische regering van Noord-Irak... en eh, zij geven eigenlijk Turkije de vrije hand... om dat deel van Noord-Irak als een achtertuin te beschouwen. Bram Vermeulen. De PVV moet op zoek naar een nieuwe europarlementariër. Daniel van der Stoep, die twee jaar voor die partij in het parlement zat, stapt op. In een persverklaring zegt hij dat hij een verkeersongeluk heeft veroorzaakt... onder invloed van alcohol... Waren geen gewonden, maar volgens de 30-jarige politicus... heeft hij zichzelf gedisqualificeerd als parlementariër. PVV-leider Wilders zegt het besluit van Van der Stoep te respecteren. De Indiaanse anticorruptieactivist Anna Hazare kan doorgaan met zijn hongerstaking. Politie heeft beloofd de komende twee weken niet in te grijpen. Met de hongerstaking wil Hazare bereiken... dat de regering van India een strengere anticorruptiewet aanneemt. Volgens de Indiaanse premier Singh... snapt Hazare niets van het anticorruptiebeleid en zoekt die bewuste confrontatie. draft ja, bill is fraught grave de manier waarop Hassan de corruptie wil bestrijden is totaal onwerkelijk en eh, schaadt onze democratie, zegt de premier. Zometeen meer over deze kwestie van onze correspondent Lucas Waagmeester, na de ster. In Madrid zijn de protesten tegen het komende pausbezoek aan Spanje grimmig verlopen. Duizenden demonstranten vinden dat Spanje zich de hoge kosten van het pausbezoek niet kan permitteren... gezien de economische crisis waarin het land zit. De paus bezoekt Madrid in het kader van de wereldjongere dagen. De organisatie schat de kosten van het bezoek op 50 miljoen euro. onder meer betaald door sponsors, zegt NOS-collega Stef Heeman. Er zijn demonstranten van gisteravond, zoals progressieve katholieken, die dat niet vinden kunnen. Dat een multinational er bijvoorbeeld aan meebetaalt aan een religieus festijn... Maar bovendien zeggen ze ja, ik, wij vragen ons wel of het wel maar 50 miljoen euro blijft. Want eh, pelgrims kunnen we tegen een zeer gereduceerd tarief gebruik maken van metro en bus. Schone en sporthallen worden ter beschikking gesteld om in te slapen. Eh, de sponsoren van die die krijgen weer belastingvoordeel. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van de beveiliging en het eh, schoonmaken van de stad. Paus komt vandaag aan in Madrid en hij blijft er vier dagen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het wisselen bewolkt en in het oosten komen een aantal buien voor. In de rest van het land is het droog en het is nu zo'n 12 tot 15 graden. De komende uren dan verlaten de buien het land en verloopt de rest van de ochtend overwegend droog. Naast wolkenvelden zien we ook af en toe de zon. Vanmiddag dan neemt geleidelijk de bewolking steeds verder toe en daarmee krijgt de zon het ook steeds moeilijker. En gaandeweg de middag neemt ook de kans op een bui toe. De middagtemperatuur loopt uit een van 18 graden op de wadden tot 25 graden in Limburg. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond dan nemen de buien verder toe. Ook in intensiteit en vooral in het zuidoosten is ook kans op onweer, hagel en windstoten. Lokaal kunnen er dus een aantal pittige buien voorkomen. Morgen vrijdag dan is het wisselend bewolkt en maakt vooral het oosten nog kans op een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden.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 Een heel goedemorgen. U luistert naar het Radio 1-journaal. Het is zeven minuten over half acht. In India is er een deal gesloten tussen de regering en activist Anna Hazare. Hij mag een publieke hongerstaking houden. Afhankelijk werd hem dat verboden en werd hij zelfs gearresteerd. En dat leidde tot enorme demonstraties. Hazare strijdt tegen de corruptie binnen de Indiase politiek. Correspondent Lucas Waagmeester in Mumbai. Lucas, heeft uh, Hazare de gevangenis al verlaten? Het bericht van zijn naaste medestanders is vanochtend dat hij vanmiddag om drie uur aan die actie begint. Of hij al fysiek uit de gevangenis is, is eerlijk gezegd nog niet bekend. Er is de hele nacht voor die gevangenis een waken gehouden, een paar honderd demonstranten. Gistermiddag was er echt een grote menigte op de been in Delhi. Uh, ja, dus we mogen verwachten dat ook vanmiddag bij het begin van die hongerstaking er weer veel mensen op de been zullen zijn. Of die echt uh, de gevangenis al is uitgewandeld, dat, is, uh, dat hebben we in ieder geval nog niet gezien. Hoe kan nou zo'n uh, uh, uh, ja, zo hongerstaking van één persoon uitgroeien tot zo'n groot protest? Ja, het begon allemaal om een, een anticorruptiewet. Maar inmiddels draait het, uh, het hele moddergooien eigenlijk uh, veel meer om, om fundamentele democratische rechten, lijkt het wel. Hè. Hoe ver gaan die rechten als je al wordt opgepakt... voor je überhaupt bent begonnen met je protest, bijvoorbeeld? Zoals dus eergisteren gebeurde. Die, Anna, Zare die wil, Anna Hazare, moet ik zeggen, die wilde desnoods vasten tot de dood, zei hij. De autoriteiten die, die hebben geprobeerd hem van die actie te weerhouden. En premier Singh, die zegt, ja, dit is niet de manier, hè, zo werkt de democratie niet. Die Hazare die begrijpt er helemaal niks van, zegt Singh. Luister maar even. Of een bill op het parlement is totally misconceived en fraught with grave consequences for our parliamentary democracy. Ja, Singh die noemt die hongerstaking ook chantage, hè, om wetgeving te beïnvloeden. De premier zegt: als jij je zo nodig met wetgeving wil bemoeien, ga dan niet in hongerstaking, maar stel je verkiesbaar. Zorg dat je in het parlement komt, dat je mag meebeslissen. Dat is democratie, zegt Singh. Maar ja. Ondertussen uh, fronst men hier natuurlijk wel de wenkbrauwen over uh, de manier waarop er met dit protest en met, de, met deze activist uh, Hazare wordt omgegaan. Ja, tot deze uh, hongerstaking uh, hadden we eigenlijk nog nooit van die Hazare gehoord. Wie is dat nou eigenlijk? Ja, nou hier hebben ze wel van hem gehoord. Hè. Hij, is al, al lang, hij heeft een lange geschiedenis van, van activisme. Hij zoekt echt rechtstreeks de confrontatie met de overheid. Altijd in vreedzaam protest, maar wel radicaal. Hè. Zoals nu ook weer met zo'n zo hongerstaking. Hij wordt een beetje vergeleken meteen met, met Gandhi. De, de, de Mahatma, dat is wel wat overdreven, zou ik zeggen. Hij is veel onverzoenlijker. Zijn persoon en zijn methodes die zijn ook lang niet zo populair... Uh, maar zijn verschijning hè, in, dat, in, in dat witte uh, gewaad. Uh, en, en via dat volksprotest. eigenlijk de confrontatie zoeken met de macht. dat past wel echt een beetje in de Indiaanse traditie, zou je kunnen zeggen. Hazare raakt natuurlijk op dit moment ook precies de juiste snaar. met die actie tegen corruptie. Uh, dat zit mensen echt hoog. Dat, dat moet wel gezegd worden. Wat, wat, wat moeten dan precies in die corruptie staan, al dus de demonstranten? In de corruptiewet moet ja, ik er zeggen. er is dus een. Ja, precies. Er is dus een, een, een voorstel voor een nieuwe uh, wet tegen, die corruptie moet tegengaan. Uh, die wet die komt er ook. Uh, daar is iedereen het wel over eens. Er komt een soort nationale ombudsman en die krijgt de bevoegdheid om corruptie te onderzoeken. Uh, maar, zegt die hazaren, die bevoegdheid die gaat helemaal niet ver genoeg. In die wet wil de regering uh, uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, ervoor zorgen... dat de premier en hoge rechters buiten schot blijven. Zij blijven immuun voor die ombudsman. Uh, en we hebben de afgelopen maanden uh, grote schandalen gezien... Hier, waarbij echt bleek dat het systeem tot aan de top eigenlijk verrot is... tot aan ministers in het kabinet van premier Singh aan toe. En die hazaren die zegt, en zijn, zijn uh, volgers inmiddels dus ook... Met deze wet pak je eigenlijk alleen de kleintjes. De agent en de ambtenaar die een steekpenning aanneemt. Maar niet de kern van het probleem. De top van het landsbestuur, die houdt zichzelf hier uit de wind. Dat is eigenlijk de kern van, van, het, van het protest op dit moment. Lucas Zwaagmeester vanuit Mumbai. Grote onrust in de twee grote voetballanden. Italië en Spanje. Want in beide landen dreigt een staking van de spelers. Edwin Winkels in Spanje. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er in Spanje aan de hand? Voetballers die vorig seizoen, uh, in die toch hele rijke competitie, die, uh, die niet uh, maandenlang niet uitbetaald zijn. In totaal zijn de, zijn de Spaanse clubs in de hoogste twee divisies uh, zijn de spelers 50 miljoen euro schuldig. En het gaat om 200 voetballers. En nu heeft, uh, hebben alle Spaanse voetballers gezegd van nou ja, we gaan solidair zijn. Dus ook de, de, de grote mannen van het Spaanse voetbal, de jongens die wereldkampioen zijn geworden, die hebben gezegd, dit kan zo niet verder niet nog een seizoen. Dat uh, clubs die allemaal grote schuldenlasten hebben, dat die. Uh, dat die Spelers niet voor het gedane werk betalen. Dus uh, de eerste twee speeldagen beginnen wij uh, zonder te voetballen. Maar ze zijn dus niet betaald vanwege de grote schuldenlast van de club. Ja, door de schuldenlast en, en door de truc die sommige clubs uithalen. Dus uh, er is een wet waardoor clubs zich uh, failliet kunnen laten verklaren uh, en dan opnieuw beginnen. En ja, als je failliet bent, kun je je schuldeisers niet betalen. Nou, die voetballers, dat, dat zijn een soort schuldeisers dan. En de clubs zeggen, nou ja, we beginnen helemaal uh, opnieuw, dus we hebben dat geld niet uh, voor jullie. En als de voetbal, de vakbond, je hebt hier ook een, een vakbond van voetbalspelers die zegt dat, dat is belachelijk voldoet die schulden eerst en zei ze ook dat, uh, dat de, de voetbalbond, het bestuur betaalt voetbal, uh, dat die een soort garantiefonds opstellen, uh, wat groter is dan de 40 miljoen euro uh, die er nu voor staan. Uh, om al die spelers die niet van hun betaal, club betaald krijgen, om die vanuit de bond te kunnen betalen. En hebben we het nu ook over clubs als Barcelona en Real Madrid? Nee, er zijn wel clubs. Barcelona Real die, die uh, schulden van 400, 500 miljoen euro hebben. Maar uh, toch hun spelers nog altijd wel kunnen betalen. Ook die enorme premies die ze krijgen. De clubs trouwens die vannacht uh, eindigde Barcelona won. Met drie Tweede Spaanse Supercup in een spektakelstuk. Uh, die spelers krijgen allemaal betaald. Dat nou, is wel opvallend dat dit keer, uh, vorige week bij de persconferentie, waarbij ze de staking aankondigde, zag je achter uh, de, de, de mannen van de, van de vakbond... zag je grote spelers als Puyol van Barcelona, Casillas en Xavi Alonso van Real Madrid... Mannen die in Zuid-Afrika wereldkampioen werden. Die zag je erachter zitten om duidelijk een statement te geven... van uh, dit is niet alleen uh, iets van de bescheiden voetballers... Uh, hier gaan wij allemaal aan meedoen. Ja. Uh, nou verdienen uh, ook de bescheiden voetballers nog best wel een leuk uh, salaris. Uh, heeft dit nou gevolgen voor het imago van de voetballers dat ze gaan staken? Ja, de reacties zijn, zijn uiteenlopend. Je ziet heel veel mensen van uh, een beetje cynisch van... goh, wat erg, een weekend zonder voetbal. Uh, veel mensen zijn lang blij dat er dan niet gevoetbald gaat worden. Uh, maar heel veel anderen zeggen ook... we uh, zijn bewust dat, dat het geen spelers zijn die 5, 6 miljoen euro per, per jaar verdienen. Ja, het zijn gewoon mannen die toch ook een, een contract hebben afgesloten. Uh, je wilt betaald krijgen voor je werk. Uh, soms zijn dat hoge bedragen, soms zijn het mindere bedragen. Uh, en er zijn mannen die zeggen van ja, uh, als ik zes maanden niet betaald krijg... dan. dan krijgen wij ook moeilijkheden thuis. Uh, ook al ja. heb ik vroeger wel een spaarpotje opgesteld. Maar ja, we willen betaald krijgen we, volgens de contracten die we hebben afgesloten. Edwin Winkels uh, vanuit Spanje. We gaan even door naar een uh, land waar dit soort stakingen uh, uh, elk jaar aan de orde zijn. Italië. Correspondent uh, Andrea Vrede in Rome. Ja, uh, Andrea, ook uh, dit jaar weer zo'n staking? Ja, het hangt er in de lucht. Hè. Er wordt weer mee gedreigd. De competitie begint laatste weekend van augustus. En net als vorig jaar, het is eigenlijk hetzelfde probleem... zijn de spelers het niet eens met de collectieve arbeidsovereenkomst... die er voor profvoetballers ieder jaar is. En ieder jaar hebben ze daar weer ruzie over met, uh, met de, de federatie. En ieder jaar leggen ze het weer bij. Want nou ja, ze spelen natuurlijk toch de laatste staking. En de enige eigenlijk. Tot nu toe was in 1996. Ja, maar de Italiaanse voetballers zijn dan weer om een andere reden... in opspraak dan in Spanje, hè? Wat is er aan de nou, het, gaat, ja, het gaat ook om geld. Hè? Italië heeft een enorme staatsschuld. Eh, moet immens bezuinigen van de Europese Unie. 48 miljard. De eerste maatregel in juli afgekondigd. Nu nog eens een keer 45 en een half miljard erbovenop. Nou, dat betekent dat iedereen moet meebetalen. En ja, er is een maatregel afgekondigd... dat mensen met een inkomen van meer dan 150.000 euro... 10% solidariteitsbelasting moeten betalen. Nou, de voetballers natuurlijk ook. En die willen niet. Die willen absoluut niet. Die zeggen dat dat kan niet. Wij zijn gewoon arbeiders. We zijn werknemers de clubs moeten betalen. Maar ja, die clubs die willen dat natuurlijk helemaal niet doen. Die zeggen, dat gaat ons 40 miljoen euro kosten. Dus dat, uh, yeah, nee, daar, daar beginnen we niet aan. Laten die voetballers maar lekker gaan staken. Zij moeten straks die, die heffing betalen. En hoe wordt er op de weigering van de voetballers gereageerd... om die solidariteitsbelasting te betalen? Ja, ook hier natuurlijk eigenlijk verontwaardiging. Want profvoetballer is gelijk uh, stinkend, stinkend rijke miljonair en verwend. De minister, een van de ministers van, het, uh, regering, van de regering, Berlusconi, zegt... nou, het zijn verwende kinderen, laat ze toch gewoon betalen. Ze moeten hun mond houden. Um, wij parlementariërs moeten zelfs 20% solidariteitsbelasting betalen. Nou, dat gaan we dan voor hun ook lekker doen. Uh, de baas van, van AC Milan, uh, uh, niet de hoge baas, dat is Berlusconi, de eigenaar... maar zijn onderbaas Gagliani, die zegt, nou ja, uh, dit kan gewoon... Niet. Het zijn gewoon werknemers die moeten betalen. En laat ze, maar, laat ze maar staken, hoor. Want die staking ja, die wordt natuurlijk steeds impopulairder. Want ook de supporters die zijn helemaal niet blij met dit soort gedrag. Hè? Ik heb ja. een enquête gelezen vanochtend. Sportkrant Gazzetta dello Sport. Die gaat alleen maar over voetbal zo'n beetje. En daar, staat, daar hebben ze 12.000 mensen gisteren en vanochtend op gereageerd. En ja, 94 procent zegt, jongens, gewoon spelen. Gewoon spelen en gewoon betalen. Denk je dat dat ook gaat gebeuren? Dat is een goede vraag. Ach, hey. um, ik denk dat ze wel, ja, ik denk het eigenlijk wel. Ook hier speelt natuurlijk mee, dat er wat net wat uh, mijn vorige, uh, de vorige spreker zei. Uh, ja, er zijn voetballers die veel verdienen. Er zijn voetballers die aanmerkelijk minder verdienen in het profvoetbal. Ik denk dat ze er wel uit gaan komen. En ik denk dat ze toch zullen moeten gaan betalen. Want de clubs gaan het echt niet doen. Die hebben het ook al te zwaar. Maar het zal nog wel even ruzie maken worden. André Hefrede vanuit Rome. Zo meteen cijfers over het consumentenvertrouwen. En dat is belangrijk, want zo uh, kunnen we bekijken... of de economie tot stilstand komt. Maar eerst de verkeersinformatie, en die is er niet... dus dat betekent dat iedereen lekker kan doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, 12 minuten voor 8. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt later vandaag... met cijfers over het consumentenvertrouwen. Ook ING houdt uh, bij hoe consumenten denken... over de economische situatie en hun eigen portemonnee. Martin van Garderen van het Economisch Bureau van ING, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ja, u houdt het ook bij, hè? Wat zijn uh, uw laatste cijfers over het consumentenvertrouwen? Ja, inderdaad, uh, ING houdt ook elke maand de vinger aan de pols van de consument. En uh, ja, wij zien juist nu in augustus, deze maand, dat het uh, vertrouwen van de consument een flinke tik krijgt. Uh, ze zijn, de consumenten zijn toch een, ja. een stuk uh, negatiever, zowel over de economie als over hun eigen portemonnee... Ja. En uh, ja, dat is wat we deze maand gezien hebben bij ING. Hoe verklaart u dat? Nou, de verklaring zit hem in het feit dat, uh, nou vooral begin deze maand, toen uh, is er uh, veel onrust geweest, veel onrust op de beurs. De Europese schuldencrisis, die leed ook zijn sporen na. Nou, en juist deze maand uh, zien we dat dus terug in de cijfers, de, vooral deze, deze twee aspecten, denken we dat de consumenten toch... Ja, tot uh, ja, wat uh, minder vertrouwen heeft geleid. En, en dat betekent eigenlijk dat de, de Nederlandse consument... minder vertrouwen heeft en dus ook minder uit gaat geven? Nou, of we dat één op één mogen vertalen in, uh, in uitgaven... dat valt nog te bezien. Dat hoeft niet per se één op één door te werken. We hebben ook wel uh, in, uh, in andere ja, verleden gezien... dat het uh, consumentenvertrouwen in één keer flink kon terugvallen. En dat hoeft dan niet per se uh, tot, uh, tot direct tot minder uitgaven te leiden. Maar als de onzekerheid langer aanhoudt... Ja, dan, uh, dan zal het toch wel betekenen dat uh, de consument uh, ja, daadwerkelijk minder, uh, minder in de winkel zal gaan uh, ja. kopen. Heeft u daar al aanwijzingen voor? Nou, op dit moment is het nog wel heel vroeg om dat te zeggen. Kijk, we hebben nu in augustus zien we dus dat consumentenvertrouwen echt een flinke klap krijgen. Dat, uh, maar uh, ja, we hebben op dit moment, moeten we nog kijken hoe zich dat vertaalt in uh, ja, het vertrouwen richting... Ook echt de consumptie van consumenten. Ja, dus, dus of, of ze meer gaan uitgeven of niet. Wat moet er eigenlijk uh, gebeuren om dat vertrouwen van de consument weer terug te brengen? Ja, belangrijk is duidelijkheid. Kijk, op duidelijkheid op korte termijn is, is geboden. De, de onrust in Europa, daar uh, moet een einde aan komen. En, uh, zo, dat, en dat betekent dat ja, als de, de verdere onrust op financiële markten uitblijft... dan betekent dat het vertrouwen onder consumenten deels weer kan herstellen. Duidelijkheid dus. Ja, maar is, dat is op dit moment eigenlijk nog niet, hè? Op dit moment uh, ja, wordt er hard aan gewerkt, maar het is uh, wellicht, nog, uh, wellicht nog onvoldoende. En, uh, ja, het is wel belangrijk dat de consument weet waar hij op een gegeven moment aan toe is... en weer vertrouwt dat de economie uh, ja, uh, langzaam opkrabbelt... en uh, dat de consument ook denkt dat hij... Uh, uh, ja, zijn baan zeker is. En dat, zou, uh, kunnen, uh, dat kan dan betekenen dat hij weer wat meer wil uitgeven in de winkel. Nou, er blijkt uit cijfers uh, van het Duitse onderzoeksinstituut IFO... dat de wereldeconomie aan het afkoelen is. We zagen ook cijfers uh, de afgelopen weken uh, over de economie in Nederland en Duitsland... dat het allemaal niet zo heel erg uh, meer aan het groeien is. Uh, wat voor invloed heeft dat? Nou, inderdaad, we zien de wereldhandel afkoelen. En dat is voor een, een economie als de Nederlandse is dat ook belangrijk... Ja, en als we optellen een afkoelende wereldeconomie... en een consumentenvertrouwen dat onder druk staat... ja, dan uh, als we die twee dingen bij elkaar optellen... betekent het toch dat uh, het met het economisch herstel nog maar sappel is... en dat het toch wel heel langzaam, uh, langzaam maar vooruit gaat op dit moment. Ja, nu houdt u deze cijfers uh, natuurlijk al, uh, al uh, heel lang bij. Uh, als je kijkt, uh, terugkijkt in de, in de tijd... Hoe, uh, hoe slecht is het nu gesteld met consumentenvertrouwen? Nou, op dit moment hebben we... de, de uh, ja, De index die wij op dit moment bijhouden, die hebben we niet eerder, uh, niet eerder. Dan moeten we terug naar eind 2009, toen was het zo slecht gesteld. Dus ja, dat is toch wel een, een flink dipje op dit moment. Ja, en ging het toen ook uh, uh, een langere tijd zo door met dat vertrouwen? Of? Nee, sinds uh, 2009 is het vertrouwen wel uh, langzaam weer opgekrabbeld. En uh, ja, eind 2009 ging de economie uh, ging ook weer beter. Dus wat dat betreft is er nog goede hoop. De cijfers die u bijhoudt zijn uh, natuurlijk geen, geen dagkoersen, maar uh, zo'n uh, zo uh, uh, ja, idee, plan van Merkel en, uh, en Sarkozy over een uh, euro-regering, heeft dat dan uh, invloed op het consumentenvertrouwen? Nou, het, kan, het kan meer duidelijkheid bieden. En dat, uh, ja, zoals ik net zei, dat is heel belangrijk. Kijk, wat we dus zagen begin deze maand is dat er heel veel onrust is. Ja, en toevallig wordt ook het consumentenvertrouwen precies in die periode gemeten. Dus dat betekent dat we die cijfers echt wel, uh, wel flink onderuit uh, zien gaan. Dat zal, vanmiddag ook, dat zal straks ook blijken uit de CBS-cijfers, ongetwijfeld. Maar uh, ja, ook uh, positieve signalen zoals bijvoorbeeld die, die plannen van de Europese leiders en, en uh, straks ja. ook duidelijkheid over de bezuiniging, dat kan de consument weer, weer meer zekerheid bieden. En zien we dit uh, dalende consumentenvertrouwen uh, ook in andere landen van Europa? En op dezelfde manier, nou, dezelfde het, grootte? Nou, of het dezelfde uh, groot is, dat weet ik niet van alle landen. Maar we zien een dalend consumentenvertrouwen zien we al zien we meer, onlangs was ook uh, een cijfer in Amerika. Uh, ja, liet ook zien dat de consumenten toch. Uh, ja, toch Nog niet heel veel vertrouwen erin heeft, en zo nu en dan, uh, ja, zo nu en dan uh, alle onrust op de markt uh, zich uh, toch wel vertaalt in een uh, in minder groot vertrouwen en uh, niet alleen in Amerika, dus ook in Nederland, Martin van Garderen uh, van de ING. Uh, dank u wel voor uw uh, analyse. Graag gedaan, het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht met Raymond Seré. PVV-Europarlementariër Daniel van der Stoep is opgestapt als Europarlementariër. In zijn persverklaring op de website van de PVV Europa laat hij weten gisteren met alcohol op een autoongeluk te hebben veroorzaakt. Bij deze aanrijding was gelukkig de materiële schade beperkt en zijn geen mensen gewond geraakt. Desalniettemin ben ik van mening dat ik met deze actie mezelf heb gedisqualificeerd als parlementariër, over, schrijft van der Stoep. Over de datum waarop Van der Stoep het ongeluk zou hebben veroorzaakt... is op Twitter discussie ontstaan. Want Jantje Paasman van de SP in Zeist... kondigde vier dagen geleden op Twitter al aan... dat Van der Stoep negatief in het nieuws zou komen... en dat dat wel weer de schuld van links zou zijn. En in zijn meest recente tweet zegt Paasman... het ongeluk was niet vandaag, maar vier dagen terug. Uiteraard eh, proberen we van de PVV nog een reactie te krijgen. De spoorwegpolitie heeft drie medewerkers van de NS aangehouden... die begin augustus een stervende vrouw langs het spoor hebben achtergelaten, meldt Spits. Twee machinisten en een conducteur troffen langs het spoor bij Holendrecht een zwaargewonde vrouw aan. Het drietal belde de hulpdiensten, maar tegen de voorschriften in... hebben ze niet op de ambulance gewacht, maar zijn ze weggegaan. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Volgens Spits is het incident een week stilgehouden. De twee machinisten en de conducteur werden verdacht van een misdrijf. En dat veranderde toen sectie op het lichaam van de vrouw uitwees... dat hulp sowieso niet meer had gebaat. De NS is met een eigen intern onderzoek gestart... en voert gesprekken met de medewerkers. De drie zijn niet geschorst door de NS, maar wel vrijgesteld van dienst. De Amerikaanse Talkshow-host David Letterman is op een moslimforum op internet bedreigd. De Amerikaanse terrorisme-monitor site meldt op haar website dat een radicale moslim heeft opgeroepen Letterman het zwijgen op te leggen door zijn tong af te snijden. Een reden voor die oproep is de manier waarop Letterman tijdens een uitzending inging op de dood van Al-Qaeda-kopstuk Ilias Kashmiri. Dat meldt de Washington Post. Het Al-Qaeda-kopstuk kwam door een aanval met een onbemand Amerikaans gevechtsvliegtuig in Pakistan om het leven. Letterman haalde zijn vinger langs zijn keel. Alarm over feestbussen, kop de Telegraaf. Na aanleiding van het busongeluk met drie studenten in Utrecht... afgelopen maandag heeft de krant onderzocht... hoe het is gesteld met de feestbussen in Nederland. De conclusie? Bij het vervoer van kinderen, gehandicapt en bejaarden... worden vaak oude bussen ingezet... zonder dat iemand goed is toezicht houdt op de technische staat... en de conditie van de chauffeur. Volgens FNV Bondgenoten en brancheorganisatie KNV Touring Carvervoer kan een soortgelijk ongeluk als in Utrecht veel vaker gebeuren. Er zouden zo'n 600 van dit soort bussen rondrijden. Tot begin vorig jaar moest iedereen die met zo'n bus op pad ging... beschikken over een beperkte vergunning. Nadat die verplichting geschrapt werd... mocht iedereen die mensen gratis vervoerd zonder vergunning de weg op. Tot zover het mediaoverzicht met Raymond Serré. Zometeen na het nieuws van acht uur... praten we over de schuldencrisis en de toenemende invloed van Europa. Is dat wel een goed idee... Topman Ben Verwaaien geeft zijn visie. En verder hebben we contact met onze correspondent Thomas Erdbrink in Libië. We hebben het al een paar keer eerder geprobeerd deze week. Toen ging het contact niet zo goed. We hopen dat het vandaag wel gaat lukken, dat uh, contact met uh, correspondent Thomas Erdbrink. En we horen meer over de ruzie over de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl. Dat allemaal in het Radio 1 Journaal na het nieuws van 8 uur. Graag tot zo.